9 uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe zorgwet van president Trump, waarover vanavond zou worden gestemd, is ingetrokken. De stemming in het Amerikaanse huis van afgevaardigden zou een half uur geleden beginnen, maar de Republikeinen stelden de stemming uit en later werd duidelijk dat Trump voorzitter Ryan van het huis heeft gevraagd de wet niet in stemming te brengen. Voor de vergadering was al duidelijk dat onvoldoende Republikeinen de zorgwet steunen. De wet moest de vervanging worden van Obamacare, de zorgwet van president Obama. De KLM gaat op intercontinentale vluchten weer vliegen met een extra steward of stewardess. Daarmee wordt een bezuinigingsmaatregel teruggedraaid. De FVV had dat geëist voordat er over een nieuwe cao kon worden onderhandeld. De maatregel levert 200 nieuwe banen op. De luchtvaartmaatschappij gaat er wel vanuit dat de vakbond nu op andere punten zal toegeven. Zo niet, dan wordt het aantal KLM stewards toch weer verminderd. De missionair premier Rutte en 26 andere leiders van de Europese Unie zijn in het Vaticaan ontvangen door de paus. De EU-leiders zijn in Italië voor een bijzondere top die morgen in Rome wordt gehouden. Ze vieren dat in de Italiaanse hoofdstad 60 jaar geleden de voorloper van de EU werd gesticht. Nederland was een van de zes grondleggers. De Britse premier May was niet op audiëntie bij de paus. De Britten staan op het punt het lidmaatschap van de EU op te zeggen. In het centrum van Genemuiden, ten noorden van Zwolle, woedt een grote brand. Het vuur woedt in een loods waar riet en boten lagen opgeslagen. Volgens RTV Oost zijn 15 woningen in de omgeving ontruimd. De brandweer in Genemuiden probeert te voorkomen dat het vuur naar de huizen overslaat. Blussen is lastig omdat de loods vlak bij de huizen staat. Verder is er volgens de brandweer kans dat er asbest vrijkomt. Het weer, vanavond wolken en opklaringen. minimumtemperatuur temperatuur vannacht iets onder nul. Morgen zon en stapelwolken. tot wordt 12 tot 15 graden bij een frisse noordoostenwind. Dit was... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu. Zie het. op jouw CFM-zantwoord. De lekkerste house, deep house, tech house. Alles draait om house in your house. Ja. Komende twee uur. See it. En ja, of je nou luistert via onze livestream. Het kan zomaar. Het kan ook gewoon via 106.9, 104.5. En ja, als je er dan toch luistert. Dit was DJ Licious met de calling in de zonderlinge extended mix. Ja, zo ze hebben natuurlijk uh, dikke support gehad. Uh, van Don Diablo, Chesto, CID, Lane 8, uh, Sean, Ja, noem maar een paar. Want ja, deze Belgische producer, DJ Licious. Hij heeft nogal wat uh, hits op zijn naam staan. En hij heeft gewoon uh, het Nederlandse duo uh, zonderling uh, gezegd: van, Nou jongens, maak er eens wat van. Uh, want ja. De zomerhit calling, dat Het uh, ja, was gewoon echt knallen. En ja, die opener. Luca Debonair en Dennis Rijer. Ja, als je iemand niet iets over Dennis hoeft uit te leggen... ja, dan is Dennis Rijer ook wel. En samen met Luca Debonair. Welcome to the groove. En ja, ik vind dat wel een mooie opening hoor. Welcome to the groove. Twee uur lang zie je het. Straks natuurlijk. Onze enige echte DJ Dion Sydney. Het tweede uur in de mix. En ja, vorige week... je had ons moeten missen, want... er was een mooie live uitzending hier... Dus we pakken vandaag gewoon extra door met hete nieuwtjes. Natuurlijk gaan we even een blik in de charts uh, kijken. kijken of er wat veranderd is de afgelopen week. Twee weken dan. En ik heb wat moois binnengekregen. Oh ja, ik, ik, ik wil het eigenlijk nog niet verklappen. We knallen het straks gewoon lekker in de uitzending. Maar wat ik wel binnen heb gekregen is de nieuwe Jack Wins. Jack Wins, 24 Hours. Nieuwe muziek van het label Mix Mash Deep. Nou ja, deep is het niet echt, maar... Oh, wat gaat hij goed hoor, die jongen. Lekker dicht bij huis ook. Gewoon uithalen. En hou hem in de gaten. Hij staat dit jaar volgens mij nog niet op een Miami op Ultra. Maar ik geef hem goede kansen voor volgend jaar. Nu in de show, 25 Hours. Jack Wins, Full House. En ons programma, ja, ja, zeker te weten... Geen soeps, het zit full of house. Mijn naam is DJ JK en ik vind het leuk dat je erbij bent op deze dag van de pannenkoek. En over pannenkoek gesproken, had ik het al gezegd na twee uur met DJ DJ Sydney. To my crib, uh-huh. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Now it's late in the morning. Time for you to leave. I ain't looking for a ring, cause I got what I want and I got what I need. Uh-huh. I'll teach you things, baby, teach you things. Show you every move and make you reach for things. I'll teach you things, baby, teach you things in the morning. Morning. I'll I'm looking for a ring 'cause I got what I want. I'm ...en Jaded Remix. Hier bij See It op jouw M. Zandvoort. En daarvoor, er, oh, de nieuwe van Jack Wins. 25 Hours op het label Mixmash. En ja, mocht je naar Miami gaan tijdens de ultra-parties... Oh, ...dan zul je zeker de heren van Mixmash tegenkomen. Lebek Luke, ja, die zal er zijn eigen stage natuurlijk wel hosten. En dat een feest hoor. Oh. Maar nu eerst Roger Sanchez, ja. Roger Sanchez breakt het Warehouse gevoel naar Amsterdam... Ja, voor alle Nederlandse muziekliefhebbers die denken te weten wat echt de kwaliteit House is... ...jullie zijn van harte uitgenodigd om onderdeel te zijn van Roger Sanchez... ...under the Raider Night in the Warehouse. In Amsterdam op 21 april aanstaande. De Amerikaanse legende en housepionier komt naar Nederland gevlogen... ...om het oude regengevoel te doen herleven in een van Amsterdamse meest legendarische pakhuizen. Met meer dan 30 jaar ervaring in house zien zal het aan Roger Sanchez niet liggen... ...om voor een meer dan legendarische nacht te zorgen... Gelanceerd in 2014 is het Under the Raider label. Is niet alleen de thuisbaas van Sanchez eigen producties en remixen. Maar staat het label ook altijd over voor de geluiden van nieuwe talenten. En andere geno gerenommeerde die collega's. Ja, in de afgelopen drie jaar hebben un de Under the Raider Knights een hele volkszommere vermaakt in de VS. Mexico, Oman, Italië, Costa Rica, Spanje en vele andere warme bestemmingen. Het evenement wordt gehost door P.T. Events... en vindt plaats op een van de meest bekende deslocaties in Amsterdam. En daarmee zal deze nacht er zeker één zijn om te onthouden. Ja, dan lijnen we, want naast een vier uur set van de S-Man himself... zal onze eigen Lucien Voort en de uit Engeland afkomstige Kiedis... naast Roger Sanchez achter de tafel staan voor een avondvullend programma. Het zal een exclusieve Nederlandse show zijn van Sanchez. Zeker als je daarbij bedenkt dat de beste man eigenlijk vrijwel nooit... een dergelijk lange set neerzet in Nederland. Ja, voor meer info, check www.rogersanchezpresents.com... en begin alvast met de pre-party. Dus zet hem nog eventjes in je agenda. Vrijdag 21 april 2017. Van 10 uur s avonds tot 5 uur in de ochtend. De Warehouse Elementstraat in Amsterdam... Over de kaart verkopen is vrij weinig begin. Dus check gewoon www.rogersanchezpresent.com Onthoud wel, de le leeftijd is 18+. plus, Dus ja, legitimatie mee hè. Zometeen gaan we nog kijken in de charts. Wat is er hot en wat not. Natuurlijk onze enige echte DJ Dion Sydney, Het tweede uur in de mix. En misschien wordt het wel een lekkere back-to-back -back set. Ja, we hadden het net al over uh, Miami. Nou, een plaat die zeker niet in Miami uh, gaat ontbreken... is de volgende plaat. En dan zeg je, oh, welke is het dan? Nou, dat is de Impetto remix van XOXO... XO, op het label van Mixmash. En als je hem hoort, dan zeg je van... oh, maar die is lekker. XOXO, Futuring Inna in de Impetto remix. Van, samen met Lebeck, Luke en Roberto. Zit hem gerust wat harder, want Zandvoort's het grootste dansvloer. Hij is geopend en zit je op de weg. Let erop! Trap niet, het gaspedaal te hard in met deze plaats, want oh! Hij gaat hard! DJ Delicious, The West New York Police Department. In de Simon Kitzow remix. En ja, ik zei het al eerder. Ongelooflijk, die Simon Kitzow. Die gaat als een speer. En ja, het origineel was van Soep met New York. En als hij eenmaal wordt gereleased. Nou, reken er maar op dat hij nog wel een keertje onder onderhanden wordt genomen door een welbekende DJ. En over bekende DJ's gesproken... op zaterdag 29 april aanstaande is het exact 25 jaar geleden... dat DJ Isis, ook wel bekend als 100% Isis... haar professionele carrière als DJ begon. Want vier dat zijn een kwart eeuw in het vak zit... zal zij in Poptempo Paradiso een 6 uur durende Zolasite tegen horen brengen... onder begeleiding van een spraakmakende DJ-show. Dit is tevens de kick-off van haar landelijke jubileumtour... Ja, Isis was in de jaren 90 de eerste club-dj van Nederland... met een eigen mixalbum in de nationale hitlijsten. Ze draaide destijds vooral typische house- en techno-muziek. En ja, na 2000 verbreden haar dj-stijl. Kenmerkend voor het geluid van Isis... is een combinatie van zowel elektronische als akoestische invloeden. Haar veelzijdigheid kan worden beschouwd als haar artistiek uh, signatuur... Ja, sinds 2000 uh, is hij medeorganiseerde Isis verschillende evenementen zoals All is One, Magnet Festival en Beltane in Ruigoort. En van 2010 tot 2012 was Isis nachtburgemeester van Amsterdam. Ja, in die hoedanigheid streefde ze naar meer vrijheid en flexibiliteit in het Amsterdamse uitgaansleven. Dit leverde onder andere de huidige 24 vergunning op. Ja, Isis is naast haar werk als DJ actief als programmeur en coach voor verschillende festivals en podia. En in 2011 ontving Isis de Lifetime Achievement Award. Op haar label Always One heeft Isis uh, muziek uitgebracht van verschillende artiesten. Waaronder Palm Bomen, Sam Proper, Pietje Blauw, Arjuna Shix en Daniel Suur. En de laatste release uit 2015 was een ode aan Doemar met remixes uit de Nederlandse dance scene. Na eerdere co-producties met onder andere Piet-Jan Blauw en Zan Proper is Isis, Isis inmiddels aan eigen producties begonnen. In de loop van 2017 staat een eerste release op de planning. En ja, in 2011 werd Isis moeder van een zoontje. En nog steeds staat zij echter vrijwel wekelijks op het podium. Speciaal ter gelegenheid van haar 25-jarige DJ-jubileum... zal de dame van de Nederlandse house zien... 25 jaar muzikale ervaring laten samensmelten... in een 6 uur durende solo set in de grote zaal van Paradiso... op, jawel, zaterdag 29 april aanstaande. Ja, dan de kaarten. Die kosten heel toepasselijk 25 euro. En de dresscode is b 1 Dus ja, wat het in moet houden... Check eventjes gewoon DJ Isis uh, Facebookpagina, Daar komen we vast wel meer te weten. Tot zover de nieuwtjes. Straks natuurlijk de charts. En ja, ik zei het al. DJ Dion Sydney. Hij heeft een enorme platentas vol. Dus de keuze zal vanavond enorm zijn. En ik heb ja exclusieve muziek weer verder meegebracht. From the ashes. Dat is een nieuwe titel van uh, de track van Funkin' Matt. En hij is weer lekker. Hij is nog niet uit, maar ja, dat uh, gebeurt hier wel vaker, wij zien het. Zet hem wat harder. Nu de nieuwe Funkin' Mad. 6.9 ZFN Waar we naar buiten gaan, dus wordt er nog wordt er nog opgeturnd wordt er nog een beetje opgeturnd wordt er nog opgeturnd af af Opgeturnd af af Opgeturnd Opgeturnd nog eens En we boeken de suite. En zit ik weer een nacht in een hotel. En ik zeg een bitch in een koninkrijk, ouw, ouw. Ga niet voor je liggen, want je maakt me zo gauw. En heb het naar mijn zin, maar als je bent, I go home. En ik stil van. <tied> Oh, wat was hij lekker zeg. opgetuurd? De nieuwe van Kraantje, Papi en Lucas en Steve. Opgetuurd, ja. Een beetje een uh, kippenplaatje eigenlijk. Een beetje lenteachtig, als ik het uh, toch wel mag zeggen. En het deed me ook wel uh, denken aan de, de jeugd van tegenwoordig. Uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt, uh, DJ Dion zit niet. Maar, uh, dit is. De, deel je mening eventjes met de luisteraar. What's Gebeurd. Ja, het lijkt wel een beetje op What's Gebeurd. Ja. beur. Uh, uh, right. <laughs> niet dan, uh, Dennis? Ja, maar uh, hoe, hoe doet hij het in de club? Ik heb het nog niet geprobeerd, eigenlijk. Wat? Huh? Hoe kan dat nou? Omdat ik weinig Nederlanders binnen heb. En die verstaan dit niet. Opgeturnd. Ofgeturnt. Of <laughs> ja, nou, uh, sorry. Als dat gewoon een uh, buitenlandse plaat is, dan gaan we toch ook los? Ja. ja. Maar ja, wij zijn ook uh, open-minded, hè? Met, uh, dat onze dat cultuur, zijn we hè? zeer zeker. Vanavond extra hard, extra lekker, extra lang. En, en over uh, buitenlandse grens opzoeken, ik heb een nieuwe plaat. De nieuwe plaat van Provenzano, saxofoon. Nee, toch? Jawel, dit belooft een zomerknaller van je welste te worden. Ja, echt waar? Zullen we hem gewoon ingooien? Ja. Ik, ik heb hem gewoon bewaard totdat jij hier helemaal klaar stond. De, down erin. Komt-ie, komt-ie, komt-ie! Uh, ja, voel je hem al? Heel goed. Zometeen gaan we even blikken in de charts. Hebben we er zin in? Welke, welke charts zullen we zo pakken? De Future House? Uh, dat lijkt me wel weer een leuke. Ja, doe maar. Even. Dan gaan we zo de Future ja, House-charts ja, bekijken. Maar. maar nu eerst. Exclusief de nieuwe van Provenciano. Saxophone. Ready for the saxophone? of oh, yeah. <laughs> En wat vond jij ervan, uh, onze enige echte DJ Dion ons zit niet? Ik vond hem wel leuk. Ja, lekker vrolijk. Dan ja. ging ja, ik er helemaal een beetje op. Uh... Kijk, uh, ik, ik wou eerst nog uh, de, uh, de radio-edit doen, maar ik denk We doen yeah. lekker. Ja. lekker. Ik, ik, ik denk, doe gewoon eventjes gek. Ik doe, doe, doe gewoon, gewoon wat lekker. Lang. Lang. Hij zal wel eventjes een blik in de, de charts uh, gaan uh, werpen. Dat vind ik een strak plan. We pakken maar er eventjes erbij. We schakelen gewoon over naar microfoon 2. en aan de andere kant staat onze of zit. Ga er gewoon even bij zitten. Ja, Pak een stoel, zitten, ja, ontspannen. pannenkoek. Even Toe, <laughs> ja, uh, nationale pannenkoekdag. Ja, ja. Heerlijk. Nationale oh. Dion Sydney dag. Nee, pannenkoek. Oh. Hey, dus we zijn er weer. De charts en ja, hij is er ook weer. Marty Carrix en. Dua Lipa met Care To Be Lonely in de Brooks Remix. Ik moet zeggen, ik had hem nog niet gehoord. Nou, een beetje huppelen in de rondplaat, uh, hè? Ik, ik vind hier niet de uh, Future House. Uh... Daarom staat hij waarschijnlijk ook op uh, nummer uh, 10. Maar gelukkig op nummer 9 vinden we een gezellige plaat. Tom en James en Hall and Rush met Move On Me. Dit vind ik veel meer Future House. Gewoon lekker vrolijk. Op partij. Kijk. Gewoon leuke effectjes erin. Natuurlijk op het label Hexagon. Leuke lookjes. Ja, hier word je toch vrolijk van als je dit hoort. Ja. Ik denk ook wel dat uh, Miami uh, los gaat hoor. Op, op de Hexagon uh, gebeuren. Ik denk ik ook wel. En een plaats die ook zeker niet in de charts mag ontbreken, is de nieuwe van Too Make you love me. Gaat hij straks nog voorbij komen, DJ Dion? dit niet? Nee. Oh, Ik ben hem, hem een beetje tegenvallen. Ja? Ja. ja, ja jij bent met... meer het stamwerk van Too Jamo uh, geweest, uh, ja, ja. Eigenlijk wel, ja. En ik vind het een beetje, een beetje uitgemolken, weet je? Die trompettenachtige deutjes, weet je? Oké, okay, ja. Maar, maar ja, dat, dat, dat zijn, mening, zijn er meer. Ja, tuurlijk. Hij staat niet voor niks op nummer 8. Ik denk dat hij nog gaat stijgen. Ja. Maar op nummer 7 staat een plek hoger, dus op Extra Records. D.O.D. met Sixes. Die is lekker. En volgens mij heb ik die al een keer voorbij horen komen. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt zeker. Gewoon lekker. Fanatiek. Hard. En een plaat die zeker hard gaat. Dat is de plaat van EDX Chesto en Sparks. Met On My Way in de EDX Miami uh, Sunset uh, Remix. remix. En, en deze is lekker. Deze ja. is twee weken geleden ik kwam hij al voorbij hier bij See It. En ja... Toch trending weer hè uh, hier waar zie je het. Ja. ja het een... Dit stukje vind ik zo mooi. Dit ik ga er even voor zitten. Dit maakt gewoon alles goed wat het origineel uh, ja, mist. mist. Omdat die, uh, ja, Thiesto werd een beetje als plagiaat neergezet. Omdat dit heel erg lijkt op Kungs van uh, This Girl. Ja, dat klopt. Maar dit maakt het gewoon weer helemaal goed. Nu is het gewoon weer een leuke plaat. Ja, en voor de mensen die, die hier uh, meekijken in de studio. DJ die, die, die, die, die ons zit, die krijgt hier gewoon kippenvel van. Van die. ETX, uh, sowieso. Ja, daarom. En ja. Moeten we nou echt naar de nummer 5 al gaan? Ja. Oké, okay, helaas wel. Helaas, we gaan door naar de nummer vijf. En een plaat die er ook gewoon nog steeds vastgeramd uh, zit. Dat is uh, Bakermat met Baby. Ja, het is wel een echte Future House plaat. Maar ik had wel verwacht dat er nou toch weer eventjes een verfrissende wat, blik in zou komen. komen. Ja, dat heb ik ook blij die uh, plaat die we op nummer vier vinden. Dat is Don Diablo en Sonderling met Tunnel Vision. Een beuken van een plaat. En ja, ik hoor hem ook steeds vaker op uh, de andere commerciële zenders. Is dat zo? Jawel, uh, Slamme Vemme heb ik hem uh, flink voorbij horen komen. Uh, ik, ik draai hem bijna elke af. Het is spooky deze. Het is één keer in de maand, toch? Eh, uh, nee. Oh, <lacht> right. Hey, op nummer drie vinden we de nieuwe IDX En Nora I'm Pure en Alok met Hear Me Now. En dit vind ik ook leuk. Op het label Spin In. Dit was bij afsluiter van de vorige mixtape. Twee weken geleden. Dat weet ik nog precies. Ja. Een goede sound ook weer. En een plaat op de nummer twee. Die ook nog steeds er staat. Hit the Road Jack. Van Throttle. Lekker swingend. Dan, dan, dan, dan. Ik vind deze plaat uh, een beetje uitgemolken. Ja, ja, je hoort hem honderdduizend keer, die sample. Dat, dat bedoel ik. Dat, uh, ja. ja, het maar, is op spinnen. Ja, lekker commercieel natuurlijk. Maar ah, neem niet weg. Dat het best wel een, een leuke mix is. Met, met, lekker met die trompetjes en zo. Er zit wel een goede swing in. No more, don't don't Nog even die swing erin. Kom op. Ja, swing hem er maar even No more no more no more, no more no more no more no more no more. Ja, yeah. oké, okay, no ah, okay, goed, no more. no more. En dan die welbekende nummer 1. Oeh, daar staat hij gewoon. Die is even in. Oliver Heldens. Die is even in één klap omhoog geschoten. Hij is gewoon op nummer 1 binnengekomen en dan hebben we het over Oliver Heldens. Alias Hilo met The Answer. Ik vind die sound heel uh, leuk hoor. Ja, lekker die zware, donkere. Pas erin. Echt zo'n... Echt een Hilo plaat. Ja, ik weet elke keer niet... wat, wat hij nou doet met zijn naam hoor. Is ja, het nou Oliver Helder? Is het is nou Hilo? Nou, het is van, de plaat uh, ja. is van Hilo... maar een edit van Oliver Helder. Dansen, ja, duidelijk toch? Dansen, Als ik het Belastingdienst was... zou ik er even naar gaan kijken. Ja. <laughs> Want het is een... vage uh, constructie. Maar neem niet weg. De platen is lekker. Maar tot zover de charts van deze week. Zometeen na de klok van 10 uur. De one and only DJ Dion die dus in de mix. En we zetten hem gewoon uit. En misschien wordt er wel een beetje gebetteld uh, zometeen. Ik zou hem gewoon eventjes hier lekker op jou zie het uh, laten staan. Ik heb nog één uh, platen eigenlijk uh, klaarstaan. Een plaat van uh, Dario Nunes... Samen met Victor Perez hey. en Vicente Verder. En ja, ik kwam hem tegen. En hij, hij moest er gewoon in vanavond. <laughs> Short Dig Men 2017. Hier natuurlijk. Bij See It op juist evenemt Antwoord. Bring it out loud. Deze blijft gewoon goud. En deze remix zeker. Dit is See It. En zometeen. Jawel hoor. We gaan uh, harder dan de dak eraf. See it, Sessions.